moment dat je het gaat gebruiken als een, als een soort van onderbrengen van, van werknemers die daar gewoon vijf dagen in de week verblijven en dan het weekend naar huis gaan en dan weer terugkomen, dan maak je een ander gebruik dan waarvoor het in het bestemmingsplan in ieder geval bedoeld is. En in die zin kun je dus als, als gemeentebestuur ingrijpen. Aan de andere kant denk ik dat je ook moet kijken of je degene die, die in hotel en pension wereld zitten... Want Natuurlijk ook, er zijn er natuurlijk genoeg die, hebben, die maken slechtere tijden mee. Dan moet je kijken van hoe kunnen we dat dan faciliteren. Hoe kunnen we daar, uh, hoe kunnen we daar mensen ook mee op weg helpen? Dus je zult dus een, impulsen moeten maken. Kijk wij moeten straks gaan bezuinigen. Maar ik, ik roep ook altijd van. Maar we moeten ook gewoon wel zo flink blijven. Om uh, tegen de keer in ook nieuwe ontwikkelingen mogelijk te blijven maken. Want stilstaan is achteruitgang. Ook in slechte tijden zul je moeten zorgen dat je, en dan heb je het over ondernemend besturen dat je dat blijft doen en dat je blijft faciliteren en gewoon misschien nog beter en nog meer uh, met elkaar om de tafel en met elkaar praten en met elkaar luisteren en de ontwikkeling in gang zetten maar je zult, wil je verluisterisme in Zandvoort weer beter op de kaart zetten zul je gewoon uh, daar uh, faciliteerd voor moeten treden meneer Bavits, een nieuw klasse hotel aan de midden boulevard of op het circuit. ja, dat wil ik ook hoe gaat u dat doen? Nee, dat had u eerder moeten vragen. U stelt de vraag en geeft u antwoord. Ja, nee, kijk. Um, want iedere partij kan natuurlijk roepen. De meneer naast mij gaat het roepen, en die meneer naast mij gaat ook uh, roepen van nee, ik wil een hotel, maar eigenlijk niemand die kan aangeven hoe? Ja, ik weet het ook niet hoe. Dat is, uh, dat is gewoon een lastige vraag. Dus u zegt, het is een wensenlijstje die we allemaal kunnen ja. maken. Maar als het een paaltje komt, dan heeft de politiek de macht niet om, om zoiets te verwezenlijken. Nou, die wordt op twee verkiezingen achter elkaar geroepen. Hoe gaan we dat doen, uh, meneer Tonen? Ja, hoe gaan we dat doen? Ja, uh, kijk, ik ga, ik ga niet praten over wat ik tot nu toe gedaan heb. Maar ik ben, ik ben daarmee bezig geweest, uh, bijvoorbeeld met het SCRI. En daar, zijn bepaalde, daar zit een bepaalde filosofie achter uh, waarop we dat kunnen stimuleren. Die kan ik hier nu niet op tafel leggen, om een simpele Daar zijn we nog volop over in de onderhandeling. Maar ik heb het dus over faciliteren, op bepaalde manieren faciliteren. En waar ik mee bezig was, maar daar moeten we het nou niet over hebben, is zorgen dat je op zodanige manier faciliteert dat het ook kan gebeuren. En tot nu toe dus bijvoorbeeld het hotel op SQI-terrein niet gelukt, om, om diverse redenen. Onder andere het feit dat de OCB die daarvoor betaald moest gaan worden, dat dat en een, een, een, een, een, een, een eventueel de verhoging van de, van de erfpacht daarbij plus de toeristenbelasting, een onoverkomelijk struikelblok was, nou dan moet je kijken of je dat struikelblok, of je dat kunt wegnemen. Om maar een klein tipje van de sluikelblok... Meneer de van Rode CDA. De Rode is het. De Rode. Eh, maar mag me ook gewoon gijs noemen, want dat vind ik veel makkelijker eh, hier tussen allemaal dat formele. Um, we moeten zeker het toerisme stimuleren en ik denk uh, dat, uh, dat het meten, want daar begon uh, je over Wim, het meten is daarin heel belangrijk. De afgelopen vier jaar is dat niet gedaan. Uh, het is... ...erg belangrijk dat er gemeten wordt... ...want dan weten we ook waar we het over hebben... ...want dan kunnen we zinnige uitspraken doen... ...het eerste is wat we dan gaan oppakken is het meten... ...dan gaan we investeren in, in de bedrijvigheid... W wanneer gaat het gemeten worden? Wat, wanneer gaat het gemeten worden? Wat? Wanneer? wanneer? Nou, ik hoop uh, zo snel mogelijk... Als, uh, ...als wij in de college zitten... ...dat we werk gaan maken van het meten... ...dat we weer gewoon... Uh, uh, 2010 staat hier in de Nou ja, dan gaan we meten. En dan gaan we zorgen dat het... Want het is een aantal keer jaren naar voren geschoven. En dat is doodzonde. Want het zijn gegevens waarmee je aan de slag kan gaan. En waarmee je met de ondernemers kan overleggen van jongens. En waarbij je kan sturen en helpen. Want het gaat ook om... We gaan, doen het met elkaar. Hè? Want het moet niet zo zijn dat het, we tegenover elkaar gaan staan. Nee, we moeten als een team zorgen dat we product Zandvoort gaan verkopen. Dat we gezamenlijk ervoor gaan zorgen... Dat we zandwoord aanbieden met de gemeente, met de ondernemers. Dat we ervoor zorgen dat hier een pensioenbeleid ontstaat wat er nog niet is. Dat we ervoor zorgen dat het in de bestemmingsplannen komt. Zodat we juist ervoor gaan zorgen dat hier veel pensioens gevestigd kunnen worden. Dat we dat gaan stimuleren. Dat er juist wel meer bedden komen. Het voorbeeld van Gert Tonen dat er een hotel is prima. Is een ja, maar die bedden prima optie. blijven nu leeg. En daar gaat het om. Meneer Paap. Hoe bedoel je? de bedden, blijven, bedden blijven nu leeg. Ja, omdat, um, nee, nee, ja, ja. Ik zeg, die bedden blijven nu leeg. Er is geen mogelijkheid om de pensioen... Want het mag niet volgens het bestemmingsplan. Want dan moet je aan die en die en die voorwaarden voldoen. En als we dat in een bestemmingsplan kunnen regelen... En als we dat nou eens werkelijk gaan doen... Paap, dan kan, ik, blijven we ja, bedden voor. Ik, ik, ik, ik hoor meneer Paap zeggen van... Er zijn wel bedden. Dus eigenlijk zijn die nieuwe hotels niet nodig. Nou, maar ja, wel, Je kan oplussen. Natuurlijk is dat belangrijk. We gaan nu eens bellen. Er zijn er zatplaatsen leeg. Ja, nu ja. Van de zomer hebben we het over. Ja, nee. Hoezo alleen want, van de zomer? Jou, we ja, hebben ja, het elke keer ja, over een jaar rond toerisme. Ja, dat hebben we nog niet. Maar meneer we hebben het over jaar rondtoerisme, we, we hebben het niet, maar je mag nu niet wat, praten over het feit dat nou, we er nu pas leven Meneer Paap, mag ik zeggen, vertel Zeg dan eens mij vragen? dan wat jaar rond is nu, in Zandvoort. Vertel dat dan maar. Wat, wat is dan jaar dan rond nu? Dat ene jaar gaat, rond, Pafioen, wat ook stond? Nee, daar gaat het mij helemaal niet om. Het om er andere dingen, Swinters? Waar het mij om gaat, is dat er hier uh, gepraat wordt over plannen. Maar um, wat heel belangrijk is, is dat we praten over hoe we omzet in de kas krijgen van ondernemers. Dat is het punt. Het punt is dat de politiek moet zorgen dat er geld van de toerist in de zak van de ondernemer komt. En hoe doe je dat? Je kan, je kan alleen Dank wel faciliteren. maar faciliteren. Nee, je kan niet alleen maar faciliteren. Ja, Kijk, meneer Paap, ik wil nu vertellen hoe. Ja, ja, dan ga je, nou, wil, je dan, dan Heel dan in de kort, de kort de heel Nou kort, goed, kort, heel kort. Kijk, je ja. hebt een bepaald soort toerist, dat is een 50-plusser. Die heeft wat meer geld in de zak, die houdt van rust, die houdt van... Uh, ...stukje natuur. Uh, dat hebben we hier in, uh, in Overvloed. Als je even de twee zomermaanden niet meerekent... Dan, uh, ...dan kunnen we dat prima bieden. Waar is bijvoorbeeld... ...die duurzame plaats voor campers in het hoge segment? Ik heb het niet over de surfcamper... ...maar ik heb het over die uitgebreide... ...Himmermobiel met mensen die zo ongeveer... ...100 euro per dag uitgeven. En reken maar uit als iemand met mensen camper hier staat... ...en je hebt 15 campers staan... ...wat het oplevert aan omzet per dag. 1500 euro maal 7 dagen... ...maal 40 uh, weken in het jaar... ...even rekenen, dan kom je er wel uit. Dus u zegt een extra camping erbij? Is dat nee, wat u op is? er is heel vaak gesproken over een camperparkeerplaats... ...die is vaak de revue gepasseerd, maar hij is er nog niet. Zet hem neer. Een ander uh, verhaal is bijvoorbeeld... ...heeft iemand al gehoord van het uh, verblijfproject... Uh, ...bij Paal 69, op het Naakstrand? Nou, nou vertel. Dat zijn, iedereen heeft daarvan gehoord. Maar er wordt in dit gesprek nog even geen aandacht aan het ...maar tel dat even op bij die campers... Dan neem je 6 tot 12 van die, um, nou ja, ik noem het maar pipo caravans, die staan op het strand. Dat levert gedurende het hele seizoen ook weer zo'n 50 tot 100 euro per persoon op in het dorp. Want ze besteden het niet alleen maar op het naakstand, die mensen gaan ook in het dorp in. Um, en dan heb je het over een ander type toerist, en ik zie nog eigenlijk weinig gebeuren... Als je het hebt over doelgroepgericht benadering van die 50-plus toeristen. die echt wel en geloof me die Goed, ik, wil echt hoor u, uh, ik hoor in ieder geval een aantal uh, uh, nieuwe dingen noemen. Uh, die, die ik al niet eerder gehoord heb. Uh, het zijn wel zomerattracties uh, die u nu noemt. Meneer Paap, wil ik het toch nog eventjes nee, horen. Het zijn geen zomerattracties. Meneer Paap, uh, hoe krijgen we dat verblijfstoerisme weer in uh, gang? Ja, ik denk toch uh, dat je soms voor het echt moet gaan oplossen. Zeker de, uh, het hangt natuurlijk af uh, van de Middenboulevard. Dat dat een trekpleister gaat worden straks. En uh, we hebben het heel kort net uh, over, de, uh, over het zomertourisme. Maar tot nu toe leven we nog alleen maar van het zomertourisme. Want wintertoerisme is er nog niet. Nou, dat is ook op een, een of andere manier. Moet je dat gaan faciliteren. Dus ik hoor u zeggen, van dat wat er nu is, dat, daar moet je in principe mee gaan doen. Maar dat moet je mooier maken, netter maken. En de zomer is toch ons belangrijkste uh, bron van inkomsten. Laten we daar onze pijl op richten. En laten de winter nog even voor wat het is. Nou, nee, je moet natuurlijk uh, kijken van wat kunnen we gaan doen in de winter. Hoe krijgen we die toerist Zwinters ook naar Zandvoort? Maar ik vraag het aan u. Ja, nou, dat zeg ik. Ja, nee, ik ben geen ondernemer. De ondernemers moeten daarvoor uh, gaan investeren. Ja, maar doen we dan een bepaalde... Dus als een Zandvoort kan alleen maar faciliteren. Doen we bepaalde ondernemers niet tekort, meneer Paap? Want als we denken aan de hotels die er zijn in, in Zandvoort, die moeten door het jaar heen... Ja, ja. Moeten u die ook... Uh, ...hun toerist binnenkrijgen, uh, de markten die door het jaar heen georganiseerd worden, de activiteiten. Dus dan wordt er inderdaad al geïnvesteerd in een jaar rond, de, de nu de mogelijkheid voor vijf jaar rond paviljoens. Dat is zeker wel de mogelijkheid om, te, we zijn bezig in de wellness, in de zorg dat de sportpol wat naar voren gehaald is. Als we daar nou in gaan investeren, dan hebben we zeker het jaar... Het jaar rond gedachten hebben we... Uh ja, nu hebben we dat nog niet. Dat we nou, maar welke... Ze we zijn hier toch... De, dus, dus dit, dit hotel wel, is toch ook gewoon open, meneer, meneer Paap. Je kunt u toch ook een kamer. Dus het is toch ook dat jaar rond. Dus er zijn voldoende mogelijkheden voor een toerisme. Ja, het de toerisme is ook jaar rond. Zo kunnen we wel verder nee, natuurlijk. Dat is maar we hebben het nu rond. over het toerisme, meneer Paap. Ja, nou. Meneer de Rode, ik, ik hoor u zeggen van... Uh, ik wil... Um, uh, meer samenwerking tussen uh, ondernemers. Ik ben een actieprogramma, een jaar is opgesteld actieprogramma... ...meen ik zelfs gelezen te hebben. Hoe gaat u dat organiseren? Met wie gaat u dat doen? Nou, vooral met de ondernemers. Want het is natuurlijk uh, van belang... ...dat wij daarin een dienstverlenende... ...en een wij dan de gemeente... En, uh, ...en dat we met de gemeente en met de ondernemers gaan praten... ...dat we het samen gaan doen. Want het is heel belangrijk dat we samen ervoor zorgen... ...dat we Zandvoort promoten. Daar is de, VVD de eerste, uh, VVV de eerste aanzet aan... En eh, daar kunnen we ervoor zorgen dat we daarna... Ja. Dat er daarna ervoor met de, eh, met, de, met de VVV en met de ondernemers... Dat we daar een actieplan eh, eindelijk gaan maken... Wat eindelijk in de begroting opgenomen is voor komend jaar. Dus dat er geld voor gereserveerd is. En dat we er dus duidelijk voor kunnen gaan zorgen... Dat we gezamenlijk tot een actieplan kunnen komen en er liggen natuurlijk al een aantal dingen liggen er uh, klaar waarop ik een aantal uh, uh, zaken uh, zei, maar dat is heel belangrijk, dat we het samen gaan doen en niet dat we achteraf pas die ondernemer gaan inlichten in <lacht> over denk aan het voorbeeld strijden, denk aan hoe met de stand en vriend plaatsen zijn omgegaan dat, is allemaal niet, dat zijn allemaal geen dat zijn hele grote fouten die er gemaakt zijn en, en die moeten we zien te voorkomen meneer Tone wil nog reageren nou ja, een paar dingen. In de eerste plaats, ik ga niet over wat er allemaal fout zou zijn gegaan volgens Gijs. Uh, maar wel, wat er allemaal wel gebeurd is. Uh, we hebben uh, de, in de begroting hebben we nu een, uh, ongeveer een half miljoen plus casinofonds, wat we besteden aan toerisme. Dat is, uh, dat is een kwart miljoen meer dan toen we begonnen. Dus wat dat betreft uh, is er heel veel gebeurd. Maar ik ben het helemaal met het eens en dat staat ook uh, ergens, ook in, ook in ons verkiezingsprogramma. Daar waar je toeristisch-economisch beleid wil ontwikkelen, zul je nog meer dan in het verleden dat moeten doen samen met. Dat betekent regelmatig overleggen. Uh, ik heb in een uh, grijs verleden, toen ik ook nog uh, bestuurslid was van OBZ en ook bezit, niet uh, in de Raad en in het college zat, uh, heb ik samen met onder andere met jou, maar ook met anderen ervoor gezorgd dat er een overlegplatform kwam met het college van BNW. Ik vind dat dat terug moet, structureel, structureel overleg over uh, al dit soort uh, toeristische zaken, want dat is van groot belang. Uh, we zijn een kan de gemeente daar een rol in spelen om die, die ondernemers weer echt een platform te geven waardoor uh, dat overleg ook echt body kan, kan, kan krijgen? Ja, daar ben ik van overtuigd. Want Ik, kijk, um, ik kan me geen één ondernemer aan voorstellen die niet zegt van god, als ik uh, volgend jaar uh, uh, een kwart omzet meer kan draaien dan zou dat zou toch wel lekker zijn. Ik denk dat iedereen dat wil. Ik denk dat een gemeente uh, blij moet zijn met het feit als dat zou gebeuren. Uh, ik denk dat de totale gemeenschap blij moet zijn als dat zou, zo zou gebeuren. We moeten niet vergeten, we zitten in een klein dorpje, maar wel met vier supermarkten. Nou, dat gebeurt nergens. We hebben hier, we hebben hier een, een faciliteit, ook voor onze eigen inwoners. Dat hebben we allemaal te danken aan uh, het toeristische dorp Wij kunnen als gemeente, de gemeente kan, laat ik zo even zeggen, want ik weet niet of ik straks nog zit. De gemeente kan in, die, in dit soort zaken een, uh, een faciliterende, coördinerende, ondersteunende rol vervullen. En ik vind ook dat dat moet. De gemeente zal daar uh, volop mee bezig moeten zijn. Maar ik wou even in de richting van de heer Paap. Want ik weet niet waar hij geweest is de laatste jaren. Uh, maar uh, als ik me niet vergis. Uh, is er in de afgelopen 6, 7, 8 jaar. Want ik praat hier alleen over de afgelopen uh, periode uh, 6, 7, 8 jaar. Is er nogal wat gebeurd. In het kader van de ontwikkeling richting jaar rond. En als je kijkt naar alle evenementen. Alle de zaken die er gebeuren buiten het seizoen. Dus tot van, zeg maar, vanaf uh, september tot en met uh, maart, april. Daar is een veel fout aan allerlei activiteiten ontstaan. Geïnitieerd door de ondernemers, geïnitieerd door de gemeente, geïnitieerd door de externe. Ja, maar en, wij zijn, en, en wij zijn dus volop bezig om ons te ontwikkelen tot een jaar rond Badplaats. Ik hoor meneer Paap zeggen, winter, wintermaanden, daar, wordt... daar gaat het om. Ja, ik, als, ik, als ik zeg wat er... Wat er is bijgekomen tussen september en maart, is dat de zomer? Nee, maar wat wat want dan, is dat? heb ik de verkeerde maand de vakantie gegaan? Nou, ik zie niet veel, zoveel evenementen eigenlijk, uh, uh, in dat soort zaken. Meneer Babitz. wat echt mensen trekt. Ja, nee, ik, ik wil toch nog even de nadruk leggen op het feit dat we het hier hebben over die omzet in die kas. En dat we het moeten hebben over concrete zaken. Ten eerste, ik vind alle plannen ik vind ze super. Maar concrete zaak is bijvoorbeeld het jaar rond Dat is iets concreets. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik denk het aantal ondernemers in het dorp ook. Uh, straks uh, die, die camperplaats noem ik maar even op. Ik heb er nu al, uh, al twee genoemd. Ik ben wel benieuwd of er andere partijen zijn die ook een aantal concrete ideeën hebben... ...waarmee ondernemers weer hoop krijgen in de nabije toekomst. En dat we dan grootse plannen gaan ontwikkelen voor de verre toekomst. Ja, daar krijg je dan ook weer geloof in. Tot die tijd zullen een heleboel ondernemers zeggen van... Nou ...ja goed luister, als we dit soort simpele dingen niet kunnen realiseren... ...ja... Het zal wel. Wat heeft u nou concreet, behalve dat camperplaatsje. wat op die manier zoals u denkt niet kan. Omdat er uh, zoiets als belangenvereniging zijn, zijn, als rekenom. En er campers zijn, uh, camp campings zijn die gewoon faciliteren voor campers. Uh, wat voor een belangwekkende en spectaculaire voorstel heeft u nu gedaan? Nee, maar dat is nou juist het hele verhaal. Nee, welke, welke, welke belangwekkende ja, nee, voorstel heeft u Het is niet belangwekkend en spectaculair. Dat is nou juist wat ik bestrijd. Ik zeg gewoon praktisch simpel geld in die kas. En als je een aantal campers hier hebt staan, dan moet je ja, alles aan doen hoe, om hoe die te Hoe praktisch simpel geld in die kas? Nou, wat is dan er nou voor een loze kreeg? Er is eerst gesproken door het college dat er een aantal camperplaatsen gecreëerd zouden worden. Op de boulevard, op een andere plek. Maar die zijn er gewoon niet gekomen. Nee, dat en is, is dat, het, niet dat klopt, want dat is gewoon afgeschoten on, mede on, door, onder invloed van Rekron. Maar dat vraag ik niet, want u zegt er moet geld in die kas komen. Maar hoe doet u dat? Want ik heb u dan niet horen zeggen, welk spectaculair plan heeft u dat? Ook dat geld in die kas komt waar nee, de gemeente voor zorgt. Dat moet een spectaculair scoort te zijn. Nee, maar hoe verzorgt u dat? U nou, zegt net, mensen, wij moeten ervoor zorgen ja, dat er ja, geld in die kas even, komt. Hoe doet u dat? Als u even me rustig laat uitpraten met die tonen. Ja, maar ik heb al drie keer niks gezegd. Ja, jawel, ik probeer het ook, maar ik kom er niet zo tussen. Kijk, die mensen die zitten in een camper, of die zitten in een huisje op het strand. En die gaan vervolgens het dorp in met hun portemonnee. En dan geven ze het geld uit bij een restaurant of ze geven het uit bij een. Nou, weekend. ik denk dat dat nou, verhaal of allemaal nou duidelijk is, meneer Baad. Ja, maar. Wat ja, is daar dan moeilijk aan? Meneer vraagt vraagt: wat is er nou wezenlijk anders als je zegt van er, uh, er zou een, een, een, uh, een camperplaats moeten komen. terwijl er in principe al een locatie is waar dingen zouden kunnen gebeuren? waar je niet tegen het probleem van Recon daar weet ik eigenlijk niets van dat daar weet ik ook helemaal niks van ja. en ik geloof er ook niks dat van die, uh, dat het helemaal niet kan het bruggetje naar uh, het, uh, de samenwerking en het, uh, en het geld we <coughs> kunnen een bruggetje maken naar het ondernemersfonds wat uh, eventueel wel of niet gewenst zou, uh, zou zijn in Zandvoort daar is verschillend op, uh, op gereageerd uh, als ik roep ondernemersfonds wat denkt u dan nou, uh, op zich een heel goed idee, maar volgens mij uh, is het wat uh, Gert net al zei over het uh, geld voor het toerisme en het Holland Casino. Er zijn natuurlijk al aardig wat fondsen, een OVZ-fonds als u het zo wilt noemen. Dan uh, lijkt me het me een prima idee. Ik heb, nog niet, ik, ik heb dat nog niet als voorstel van de vereniging gezien, maar als dat zou, zou komen, ja, en als de ondernemers dat willen, waarom zou de gemeente daar dan tegen zijn? Ja, ja, ik, ik heb uh, in mijn reactie uh, gezegd van ik weet niet precies wat jullie daarmee bedoelen. Um, vandaar dat ik ook heb geweest naar van wat er op dit moment aan geld wordt ingestopt. Um, dat er een casinofonds is, dat we de uh, in het kader van het uh, twee jaar geleden in het kader van het jaar bestaan van overzet. Dat de structureel 20.000 naar een uh, pond gaat. Uh, we hebben uh, op een gegeven moment, want dat staat ook ja, ergens in in, in in verhalen. We hebben op een gegeven moment de, uh, de OZB-nietwoningen uh, uh, verhoogd... ...en die, middelen, die extra middelen gestopt in uh, onder andere het uh, stimuleren van evenementen... ...en het uh, activeren van, uh, van allerlei uh, dingen in het centrum. Dus ik weet niet precies wat jullie nou onder ondernemersfonds verstaan... Uh, ...anders dan dat je zou kunnen zeggen van nou... ...je hebt je evenementenpot, je hebt je casinopot, je hebt je uh, initiatievenpot... En <tus> gooi dat nou in één grote uh, doos en, uh, en ga van daaruit subsidiëren in feite gebeurt dat maar het is niet geld wat op dit moment waarvan je zegt van daar, uh, daar beschikken half dan die 20.000 die rechtstreeks naar de OVZ gaan. daar beschikken de ondernemers zelf over ik zou me kunnen voorstellen dat je zegt van nou oké okay, die middelen die hebben we en we gaan gezamenlijk bekijken maar dat doen we eigenlijk voor een deel al, maar we gaan echt gewoon compleet gezamenlijk bekijken van hoe gaan we die middelen nou besteden nou, een middel om een fonds te creëren zou bijvoorbeeld het verhogen kunnen zijn van die OZB. Um, en dan dat helemaal specifiek uh, houden voor het toerisme. Een middel zou kunnen zijn om toeristenbelasting ook te gebruiken, waar de naam voor staat, voor het toerisme. En dat verdwijnt nu in een pot algemene middelen. Um, ik heb een partij inderdaad horen, horen zeggen, ja toeristenbelasting zou je ook, de maters waarin toeristenbelasting binnenkomt, zou je ook direct één op één kunnen gebruiken voor... Ja, ja je, kunt, je kunt alles overal voor gebruiken. In de eerste plaats is toeristenbelasting uh, heeft geen, is geen, geen doelbelasting. Met andere woorden, die gaat van het algemene middelen. Maar je zou best kunnen zeggen... Maar, maar wat je, je afspreekt toch? Als je met elkaar afspreekt dat het anders moet, dan kun je dat toch ook anders afspreken? Nee, dus, uh, dat, dat probeer ik net te gaan vertellen. Um, maar wij hebben natuurlijk bepaalde uitgaven ten behoeve van dat toerisme. Dat heeft de gemeente. Hè? Dus daar hebben we parkeergelden gebruikt voor en gebruiken we daar onder andere dingen als toeristenbelasting voor. In een grijs verleden hadden we, en laten we hopen dat het nooit meer gebeurt... Zo'n recreatiebegroting. Nou, daarin werd van alles en nog wat geflikkerd om het maar rond te krijgen. Zodat je zoveel mogelijk geld vanuit de toeristenbelasting kon krijgen. Nou, dat is nu flauwekul. Maar uh, wij, wij verspijkeren behoorlijk wat geld. En als je kijkt wat wij aan de toeristenbelasting ontvangen. Als je kijkt wat wij aan uh, want extra infrastructurele maatregelen die we moeten nemen. Dat moet je nou eenmaal als je een toerist door bent. Dan moet je parkeerfaciliteit creëren. Uh, je wegen sneller, uh, snijden sneller. Je moet, je moet meer met groenvoorziening doen. Noem maar op. Nou, dus een heel goed geld gaat daar wel heen. Maar nogmaals, ik ben, uh, ik ben graag bereid om samen met ondernemers te kijken van nou, hoe gaan we nou slim om met, uh, met alle dingen die we samen willen doen. En dat moet je dus samen afstemmen dan. Meneer Paap? Ja. Um, nou, ik heb neergezet, uh, van, van, van sociaal zonder is het geen probleem. Als ik maar geen belastinggeld gekost heb, moet jullie hebben al een potje bij overzit van 20.000 euro. Wat je, ja, wat je OZB gaat. zou verhogen met die met met, met, met, met dat. Nee, die maar die ik wist ook niet wat je precies daarmee bedoelde. Net zoals wat meneer Tonen net aangaf. Denk toch? Wat is dat nou weer voor een kreet? He, vandaar dat ik het ook zo ingevuld heb. Ja. He, voor ons is het geen verder geen probleem. Goed, dan had ik beloofd nog even terug te komen over uh, ons. Sorry, ik ja. Meneer Bavits. Ja, ik ben wel een beetje een muurbloempje, dat begrijp ik wel op de achtergrond. Maar ik wil toch wat zeggen. En um, ik, ik raak toch een beetje belastingverhoging. En dat vind ik niks. En ik ben tegen belastingverhoging. Belasting en uh, of het nou via de OZB gaat. Of via reclamebelasting. Ja, ja, dat was Wim Fiesje die er zei. Ja, dat moet je ja, wel goed opletten. Nee, ja. ja, maar ik, ik, ja, ja. Rook, ik rook het dan toch goed. Waar het vandaan kwam, ja, uh, maakt Wim mij niet fiesje. uit. Maar Onderleven. ik rook het prima. En um, ja, ik ben, ik ben uh, natuurlijk uh, tegen belastingverhoging. Maar stel voor, want ik hoor van, uh, van, van Gijs en de Rode van CDA. Ik hoor aan deze kant ook. ...in principe heb ik er geen probleem mee. In principe heb ik er ook geen probleem... ...als iedereen het ermee eens zou zijn... ...maar dat is natuurlijk niet zo... ...want um, we kunnen wel zeggen dat OVZ en OPZ... ...het hele verenigde bedrijfsleven vertegenwoordigt... ...maar dan zou je echt eens een referendum moeten houden... ...en aan mensen moeten vragen... ...bent u bereid om een stukje... Um, ...reclamebelasting of een verhoging... ...van de OZB te betalen... ...en dan heb je ook nog eens allerlei voor- en nadelen... ...nadeel is bijvoorbeeld van hoe ga je dat dan... Um, ...verdelen... Hoe uh, maak je een eerlijk... Uh, noem maar even reclamebelasting. Dan ga je het hebben over vierkante meters. Dat je, dat je van een reclamebord... Uh, waar je belasting over gaat rekenen. En, de moet de je en hoe Het is een soort van nieuwe belasting. Nou, we hebben hier al heb je uitermate... Geen verhoging van de belasting, maar een nieuwe belasting. We ja. hebben, wij hebben hier al uitermate... Een mooi debakel uh, gehad met baatbelasting... Dus ik geloof helemaal niet in dit soort zaken: als reclamebelasting. Dat ruikt weer naar baatbelasting. Laten we daar mee stoppen. OZB verhogen, daar zie ik ook helemaal niks in. Nee, ik, uh, ik, ik krijgen, zie veel Hoe krijgen veel we dan een, een toeristische pot zeg maar, die gelijkelijk um, verdeeld zou kunnen worden? In, in die zin dat. Um, nu wordt er natuurlijk heel veel betaald door mensen, door, door een kleine groepen. Je hebt ook freeriders. Hoe krijg je, hoe krijg je een, een ondernemersclub bij elkaar? Hoe kan de gemeente dat faciliteren? dat je uiteindelijk een, een voor- en door uh, pot met geld krijgt. Nou, dat is leuk dat u dat aan mij vraagt, want een jaar geleden had u dat aan mij kunnen vragen. Toen was ik voorzitter van de ondernemersvereniging, maar nu is het Gert van maar Kuikse ben... probleem. En het is het probleem van de voorzitter van de OPZ, want die vertegenwoordigen het uh, verenigd bedrijfsleven. Dus zij hebben dat probleem van hoe ga ik die mensen bij elkaar halen. Maar welke plannen had u daar vorig jaar voor dan? Ik had daar nog geen plannen voor, want ik uh, had helemaal geen trek in de ondernemersbelasting. Okay, Extra ondernemersbelasting. Nee, dank u. Als ik, uh, als ik uh, het verhaal zeg maar, samenvat, dan zeg ik van, nou: zegt u ondernemersfonds uh, prima. Um, uh, kom maar met initiatieven. Uh, belastingverhoging, dat uh, zien we uh, niet, uh, niet zitten. Um, Wie zegt dat? Dat zei alleen meneer Babi, dat nu. toe. Oh, nee. oh, ik zeg Gijs ook neerschudden hoor. Precies, ik zag Ik zie ook, ook nee Ik dacht Wim een paap ook. O, nou, ja. Dan ga ik er vanaf. Als. als maar u moet luisteren, flauwekul. Op het moment dat ondernemers met een plan komen. En die ondernemers zeggen: Wij willen dat plan realiseren. En wij zijn bereid om een extra bijdrage daarvoor te doen. Moet je dat dan wel of niet doen? Dan moet je dat wel doen, denk ik. Ja, wel allemaal, ja. Als men dat zelf wil. Ja, als iedereen het wil. Ja. ja daar ben ik niet van overtuigd, hoor. Nee, dat is, nee, dat is wat anders of je er niet van overtuigd bent. Het gaat nu even om het principe. Nee, ik heb helemaal niet Als geleden. men iets wil en men is bereid daarvoor te betalen. dan zijn we gek als we dat niet faciliteren. Ja, als alle inwoners van uh, Sandvoort extra belasting willen betalen. dan, uh, dan zouden we het ook moeten doen. Nee, maar als dat nou vanuit de ondernemers zelf komt, meneer en als we dat zouden ja, dat blijf. we. Het met elkaar en dat alle ondernemers gezamenlijk via OPZ of OVZ dat gestructureerd wordt. En als de gemeente dat probeert mede in banen te leiden, dan kan het toch helemaal geen kwaad. Nou, ik weet niet welk onderdeel van mijn zin u niet heeft begrepen, maar ik zei nee, geen belastingverhoging. Hoe ziet u de zeggen? Maar ik heb het ook helemaal niet over belastingverhoging. Als de ondernemers daaraan meebetalen, dus als de ondernemers het zorgen dat het potje gevuld wordt, dan is dat een belasting. Nee, dan is het een vrijwillige bijdrage. Ja, okay. Maar dat dan moet je niet voorbij. praten over dat je het gaat heffen over een reclamebord. Of over de OZB. Maar dat heb je mij toch ook niet horen roepen? Wel nee, OZB. Ja, OZB. Ja, goed, ik heb het wel een, een beetje het gehoord. het gaat over uh, reclamebelasting. Reclame reclame ja. Ondernemersfondsen in de landen, laat ik dat dan even toelichten. Dat gebeurt onder andere in Leiden. Uh, het gebeurt ook in andere, wat grotere steden met wat industriegebieden onder andere. Um, die hebben een ondernemersfonds opgericht. En die worden betaald in de regel uit ...of een reclamebelasting of een verhoging van de OZD. Voor niet woningen. Voor niet woningen. Dank u wel, voor meneer Sinus. Ja. En dat is wat er in den landen nu gebeurt met ondernemersfondsen. En uh, bij sommige uh, colleges zijn ze al behoorlijk teruggekomen uh, van het feit om uh, de reclamebelasting in te voeren. Want je krijgt allerlei uh, zaken van tariefklasse per vierkante meter. Hoe, hoe laag stap je in, vanaf een halve vierkante meter of niet. Ga je afronden okay, naar beneden of naar boven. Meneer Bavits, de boodschap moet duidelijk. Niet aan beginnen, dank u wel. De, de boodschap, de voorstander van uh, belastingverhoging in het algemeen. Zeg maar. Niet als partijen, als partijen zeggen, van ja, maar als het voorstel komt van, uh, van ondernemers en samen op die manier een pot. Dan zou je dat uh, wel kunnen overwegen. Dan is daarom, want dan kost de gemeente geen geld. Dat is natuurlijk een, een, een duidelijke conclusie. Ja, de, is, ja. de gemeente ook nog het geld kost. Ik bedoel, uh, je moet niks uitsluiten. De samenwerking tussen uh, ondernemers en, um, en, en uh, de politiek. Uh, ik hoor het eigenlijk bij alle partijen hoor ik dat uh, groen dat die samenwerking uh, beter zou moeten of intensiever. Of, uh, um, hoe ziet u dat? Nou ja, dat, dat, dat we naar de dat er bij de ondernemers uh, ook het gevoel komt van joh, we.. we de politiek is er niet voor niets. Hè. We, we, we hebben wat aan elkaar. We kunnen daar een meerwaarde uit creëren. We gaan met elkaar in overleg. Hè. Met open visie gaan we erin. En we zorgen dat, uh, dat, dat er overleg... dat er een overlegstructuur ontstaat. Want ik heb een beetje het idee... dat dat nu een beetje verwaterd is. Dat overlegstructuur is er niet wel. Maar wat ondernemers uh, in, in deze kabinetsperiode gemist hebben... is het feit dat er heel veel geconfronteerd wordt... op het moment dat er iets gaat... Uh, gaat gebeuren, of dat het besluitmoment er al is. En in het voortraject erheen um, is de wens er geweest om eerder geïnformeerd te worden, of eerder aan tafel uh, uh, uitgenodigd te worden. En dat is iets waar uh, ondernemers eigenlijk zitten te wachten. En, en de, de gemeente zou erin faciliterend kunnen zijn, want daar waar je het georganiseerde bedrijfsleven steunt, opzoekt, informeert, ook op momenten waarop je het misschien al lang al zelf had kunnen weten, want je had in de krant kunnen lezen, of je had op internet kunnen lezen, maar ondernemers zijn nou eenmaal bezig met ondernemen, het is heel belangrijk voor die ondernemers dat ze opgezocht worden. Dat ze aan tafel gevraagd worden, de mening gevraagd worden, te sonderen in het begin van het proces, om elkaar aan het eind van het proces niet tegen te komen. Ja, Hoe denkt u daarover? Ja, ik ik dat kan het alleen maar waar, maar ik denk dat het in de voorronde voor juist heel belangrijk is. Eh, dat je met elkaar in overleg bent, dat je in gesprek bent. En ik, ik ken ik zie maar wat ondernemers die hier ook zitten, dus zoals de strandvereniging, die, die is er ook goed in. Die komt naar voren, die komt met een brief die duidelijk... En die doet het met de politiek. Maar ik denk zeker dat, dat daar vanuit het gemeentehuis, vanuit met het, een collegelid, dat er duidelijk overleg moet worden. En dat er duidelijk, zeker binnen zijn portefeuille van een collegelid, dat er duidelijk een structuur van uh, moet komen. Gaan tonen. Ja, ik vind het grappig als je zegt, van ja, maar die, die ondernemers, die, die moeten er ook aan. Want die, die kunt wel van internet of in de krant, weet ik veel wat. Maar die zijn bezig met ondernemen. Ja, de andere inwoners zijn ook allemaal bezig, of met werken of met inwoners, met huishouden, weet ik veel wat. Dus iedereen is overal bezig. Mijn beleid is geweest de afgelopen vier jaar en ik, ben, uh, en ik, ik wil dat ook altijd vol blijven houden. Uh, maar ik heb niet met uh, toerisme en niet te maken gehad. Ik vind gewoon, voordat ik iets ga doen... Wil ik maar even, voor ik iets <laughs> het verblijf, de, de, nee, de, de, de helft van alle inkomsten uit Zandvoort komen uit het toerisme. Dus dat, dat is ja, een belangrijke groep. Nee, voor mij is iedereen belangrijk. We hebben 16.600 belangrijke mensen plus alle mensen die hier komen werken en alle mensen die hier komen recreëren. Die zijn allemaal belangrijk. Die zijn voor mij allemaal even belangrijk. Maar ik vind dat als je uh, iets wil gaan doen, beleid wil gaan maken, dat je eerst eens gaat kijken met de belanghebbenden van: ik wil op dat trein beleid gaan maken. Maar u bent de belanghebbende. U bent de deskundige. Vertel me nou eens wat wilt u? Dat heb ik gedaan met mantelzorg, dat heb ik heb gedaan met jeugdbeleid, dat heb ik heb gedaan met vrijwilligers. ...en noem maar op. En ik vind dat dat op elk trein hoort. Op elk trein hoort. Je gaat eerst eens even. Voordat je ook maar één pen op papier zet. En uh, ik, ik, ik moet zeggen, mensen moeten daar soms aan wennen, ook in zo'n gemeentelijke apparaat. Maar het is wel gebeurd. Ik wil eerst van de mensen horen wat zij willen. Maar Gert, op het beleid van uh, toerisme economie kan het op dit moment beter? Ja, maar ik laat... Uh, ja, want je hebt het nu over mantelzorgen, over, ook heel, heel, belang, ik, nee, heel ik zit belangrijk. Nee, ik zit gewoon te vertellen hoe ik vind dat je ja. beleid moet maken. Okay. En maar ik geef een voorbeeld, en dat doe je door eerst... Ook het de CDA mensen. heeft dat overleg gemist blijkbaar. Op het, op het gebied van toerisme en economie is dat heel belangrijk. Uh, het zal op alle terreinen, ik zal ook wel, uh, ik zal ook wel uh, soms hebben misgehaald. Ja, dus Meneer Bavits, in alle antwoorden, ik als ben het, wel, het proactieve en ja, samenwerken, ik ben het samenwerken bij u tegen. Ja, ik ben het geheel eens met, uh, nou, ik heb diep respect voor, voor de heer Tonen, hoe hij dat aanpakt op zijn vlak uh, binnen, het, binnen het college. En dat zou ook moeten op het gebied van uh, economie en uh, toerisme. Ja, als er dan één ding is wat uh, meneer Hans Hogedorn van het uh, CDA, voormalig wethouder, goed had gedaan, dan deed hij dat goed. Het was inderdaad voordat er iets was uh, uh, geschreven, uh, even in overleg met het uh, OPZ, het ondernemersplatform. En uh, vertellen van, jongens, luister, dit zijn zo'n beetje de ideeën. Hoe denken jullie daarover? Ik vind dat super, want dan had je bijvoorbeeld ook het volgende probleem kunnen voorkomen. Uh, een, een, een, twee jaar geleden, volgens mij, uh, werd de circuiren uh, uh, uh, geïntroduceerd. Dat we, iedereen stond er heel positief tegenover. Het werd eerst geïntroduceerd in de krant. Eh, ondernemers stonden er positief tegenover. Want er werd eh, verteld, er komt, wat, eh, komt best wel wat publiek eh, op af. En, en, et cetera. Maar op het moment dat wij als ondernemers aan tafel zaten. Eh, om dat te bespreken hoe het organisatorisch in elkaar zat. Toen kregen we te horen. Toen, eh, toen ik nog de ondernemers vertegenwoordigde. Dat eh, het dorp eh, vanaf een bepaald tijdstip tot een bepaald tijdstip niet bereikbaar was. En uh, dat die tijd ook niet meer gewijzigd kon worden. En dat is natuurlijk een beetje een, een soort van uh, deur op je neus. Um, want die ondernemers moeten het juist hebben van die zondag. En volgens mij kun je best wel in het dorp een rondje maken en vragen van jou, luister, heeft die zondag van die circuiten daar nou meer of minder opgeleverd? En dan zou je nog best wel eens uh, uit kunnen komen op een aantal ondernemers die zeggen, nou bij ons is er, komt er eigenlijk gemiddeld minder binnen. Desalniettemin is het natuurlijk een goed evenement. Maar als ze eerder hadden overlegd met die ondernemers, hadden misschien die tijden aangepast kunnen worden, zodanig dat het wat minder Meneer Barriets, als, als Harder komt, harde komt is hebben te laat. Ik heb toevallig met die eerste circuitrun te maken gehad. En heel simpel, die circuitrun, en Wim weet het ook, kwam heel laat binnen. Heel laat, heel laat kwam er bij de gemeente binnen. Het verzoek hebben, hardhollend dat verhaal. Uh, Rond kunnen maken Porsche, uh, En als je zo'n evenement binnenhaalt Dan moet je soms stations passeren Hoe vervelend dat ook is En dat is daarna volledig rechtgezet En vanaf het tweede jaar is het dus ook fantastisch gegaan En oh, dit jaar ik, gaan we ik, ook ik weer fantastisch U moet het ook niet zien als een soort persoonlijk verwijt Maar ik wou even over mijn verwijt. U, u heeft gewoon een verkeerd ja. voorbeeld Nee het is geen verkeerd voorbeeld Want ik, ik snap wel dat er allerlei redenen waren En zo zijn er nog veel meer redenen uh, elke keer als het dorp afgesloten wordt ik doe, kijk nu maar naar het, de, de uitbreiding van circuitdagen ik ben er gewoon fel op tegen dat niet op die circuitdagen prima, maar wel dat het, uh, dat het dorp afgesloten wordt, zijn er zijn gewoon heel veel ondernemers die daar lastig Maar waarom is het afgesloten dan het dorp? No. Jungs, in welke, in welke ja, de, de, bij hardlopen moeten ze misschien door de, halt, of ze door de haltestraat, dus moest Ach. die weg afgesloten worden? Ja. Ja, die onwetendheid, daar kan ik echt niet tegen hoor, sorry. Meneer, maar de, de, de, je kunt op een bepaald moment kun je het dorp gewoon niet meer in als automobilist. ...en het komt omdat die sekuren dan aan de gang is... ...zodat de, de mensen precies op het moment dat ze denken... Van ...nou, nu zou ik wel eens naar het dorp toe willen nou, met mijn auto... U prefereert denk ik denk toch de fiets hoger dan de automobilist oh, als GroenLinks, nou, Dat is een niet? waardeloze discussie. Ja. Um, meneer Bavits, u, u, u, u, u gaf als voorbeeld Ja, sekuren. Ik denk dat de gemeente met de sekuren op hele korte termijn... ...verschrikkelijk veel arbeid verricht en verschrikkelijk veel overleg gevoerd heeft. De sekuren is een lopen bij twaalf dagen, een evenement, echt een groot evenement... 12.000 lopers. Ah, ik probeer er er even een punt te een binnen maken. Een momentje meneer Bouwens. ik ga zo weer het woord. is 12.000 man wat, uh, wat binnen is gekomen op een zondag. Een van, een van de speerpunten van, uh, het afgelopen, van de afgelopen twee jaar. Moet je dat dan niet gaan omarmen als gemeente? En dat daar in het eerste jaar fouten gemaakt worden? Moet je dat niet uh, uiteindelijk uh, voor lief nemen als, als beginnersfout? Ik snap dat u dit uh, dat u dus zegt, ook als medeorganisator van de RUN natuurlijk. Ja, dat is prima. Waar mij, als, ik mijn punt had willen, als, als ik mijn punt had willen mogen afmaken... Als ik mijn punt nou had even mogen afmaken... Meneer, als kort, als meneer en meneer... Als kort, als dan was ik op het tweede aangekomen, toen had ik gezegd... Bij de tweede circuitrun, dat was dus het tweede deel... Was het allemaal veel beter gegaan, want toen zijn we als ondernemers direct bij alles betrokken. Dat was het eind... Dus had me nou even laten uitpraten, dames en heren, dan was dat U bent recht getrokken. Meneer wil nog iets toe te voegen over de samenwerking stint. met de ondernemers. Nou, ik vind gewoon, voordat je beleid maakt, voordat een ondernemer dit doet, moet er gewoon overleg plaatsvinden met de betrokkenen. En of het nou ondernemers zijn of inwoners, maar zo hoe je het te doen. Want zo krijg je weinig klachten, zo krijg je draagvlak, en zo hoe je het gewoon te doen, samen doen. Oké. Okay. Als afsluiting, ik had nog even beloofd om terug te komen over de ontsluiting van, um, uh, van Nieuw-Noord. Ik wil heel kort weten uh, hoe het staat met een, een nieuwe weg naar uh, Noord. Het zij uh, alternatieve routes um, uh, via de Noordboulevard, het zij doortrekken van Heijermans, het zij uh, langs... Uh, wat gaan we doen met de ontsluiting? Um, nou, um, ik, wij als uh, CDA zien het zeker op het punt van dat daar de brandweer en de reddingsbrigade gehuisvest gaat worden aan de zijkant tegenover BMZ... Dat voormalig BMZ, dat we dat fietspad wat daar ligt ook kunnen gebruiken daarnaast voor een weg. Op, op een of andere manier. Dat willen wij op eerste punt gaan uitzoeken, hoe dat mogelijk kan zijn. Als de Heijmansweg, wat nog zoveel hobbels heeft, komt bij ons dan wat later. Laten we eerst dat punt uit gaan zoeken en dan de Heijmansweg okay, Maar wel ontsluiten. Uh, de Richard van Asweg en niet de Michel Dimmersweg. De Richard van Asweg langs de begraafplaats uh, is, is uh, zeker een optie. Dat is ook ooit alles onderzocht. <coughs> is het toen, het is weer van nou, maken naar nou die rotonde met de verlening, is alles opgelost. Dat, dat was natuurlijk uh, niet echt uh, toch helemaal. Richard van As, CDA. Ja, CDA, Gijs. Gijs, Ja, CDA. Richard van As, CDA weg. Um, nee, niet CDA weg. Die weg is Richard van Asweg van CDA. Um, maar. Um, nee, nee, het was toen nog CDA. Uh, 1974 was dat CDA uh, Waar het om gaat is, Michel Demmers kwam met een oplossing En uh, dat is, eigenlijk uh, zegt Michel Demmers, maar dan op een wat andere uh, plek Zou je de Vondelaan weer, uh, want dat zegt hij ja, een ja, beetje de Vondelaan En ik denk dat dat niet eens schrik is om daar naar te gaan kijken Want we hebben afgesproken dat er een verbinding moet komen Richting ook die, uh, die grote parkeerplaats die er achter, uh, achter de hoofdtribune van het ligt nou, misschien kun je daar, want daar tast je mogelijk bij, is veel minder natuur aan. Herman Heijmansweg is absoluut geen optie. Natuur 2000, gigantische kosten. Uh, of, of Wilfred moet het misschien bij zijn vrienden van de Kennemer Golf, maar dan krijgt hij echt zo'n golfclub in zijn nek. Uh, als hij over dat terrein wil gaan, uh, gaan scheuren met die weg, komt niet te sprake voor de Partij van de Arbeid. Dus de Partij van de Arbeid zegt wel ontsluiten, zoeken naar een alternatief. Het moet betaalbaar zijn. Ja, nou, het is absoluut niet de Herman Heijmansweg. Nee, nee, nee, begrijp ik. Als het uh, nodig is. ...dan graag uh, alternatieven voor ontsluiting. En dat zijn inderdaad uh, de alternatieven van uh, meneer Tonen en van uh, meneer Demmers. Ja, ik kan alleen maar uh, hiermee uh, eens zijn... Uh, ...je moet uh, zoveel mogelijk zorgen dat je in ieder geval niet uh, het beschermd gebied ingaat. Okay. Kijk, het gaat om veiligheid. He, het gaat over he, dat het natuurlijk hartstikke druk gaat worden. Uh, gevaarlijke uh, kruispunten ga je creëren. Dus als het echt moet, moet het, maar liefst niet. Helemaal goed, dan uh, sluit ik hierbij deze laatste stelling ook de avond af. Niet voorbij gaat aan nog een vraag uit de zaal. Maar uh, het is zo dat uh, gisteren is er opgericht Green Race in uh, Zandvoort. Dat is een stichting die zich gaat bezighouden met het bevorderen van race-evenementen voor CO2-neutrale auto's. Er zijn een aantal Zandvoorters die de koppen bij elkaar gestoken hebben en die uh, dat hier willen gaan uh, realiseren. En daarbij het stimuleren van belangstelling bevorderen van kennis over CO2-neutrale auto's, het organiseren van CO2-neutrale race-evenementen en het organiseren van green pre-races op het circuit van Zandvoort. Nou goed. Dit is een enorme kans ook voor ondernemers in Zandvoort. We willen daarbij ook uh, voorlichting geven en het ontwikkelen van educatieve programma's. Leuk uh, voor, zeg maar, voor de jonge mensen. Er is ook een website, www.griemgees.nl De stichting is opgericht. En wij hopen dat het een belangrijk uh, element voor het wordt. Nou goed. Nou, mooi. Dank voor deze bijdrage. Ik ga nog even verder in de zaal, want er is nog een vraag. Ja, ik hoorde hier allemaal hele mooie plannen. Maar zou het niet gewoon simpeler zijn om eerst te kijken naar kleine stapjes... zoals de dagen op het circuit, er wordt het hele dorp afgesloten... Als wij thuis komen uit ons werk, hebben we moeite om thuis te komen. Waarom kan het geen feest voor iedereen zijn, voor alle ondernemers? Laat iedereen lekker het dorp ingaan. Nou hoor je door allerlei verkeersregelaars, word je tegengehouden. Je kan niet <tie> met het auto bij het centrum komen. Ondernemers hebben op dit soort dagen, op die dagen dat het een feest moet zijn, hebben ze minder omzet, omdat de mensen gewoon, ze zijn niet bereikbaar. Laat het een feest voor iedereen zijn en iedereen meedoen. Dan hebben de ondernemers hebben er ook wat aan in het dorp. En dan kan iedereen mee profiteren van het circuit en van alle evenementen. U ja, hoort uh, de, de, de, de hartekreet. Um, nou ja, is er voor iemand die op wil reageren? Ja, voor, zover ik, voor zover ik weet, uh, is het juist de bedoeling. En wordt er gefaciliteerd dat mensen wel naar het dorp kunnen, vanaf, uh, ook vanaf, uh, vanaf het circuiterrein. En ik weet uit eigen ervaring dat er uh, waren wat uh, dingen op het Zuidstrand, feesten en dat soort zaken. En die mensen zijn daar gewoon gekomen, weliswaar wat moeizamer, omdat ze door het druk verkeer ja. moeten. Ja, wat ja, maar moet je luisteren. Nee, maar moeten ze dan, dan met die sirene vooraf gewoon daar naartoe gaan? Nee, het gaat even wat moeizamer en iedereen moet even met iedereen rekening houden. Ik ben het eens, als we het dorp gaan afsluiten, dat werd in het verleden gedaan. Dat moet nooit meer gebeuren, maar dat gebeurt ook niet meer. Hè? Afgelopen jaar is het ook niet gebeurd, men kon, na afloop, makkelijk, gewoon het dorp in. En soms staat er een verkeersregelaar die denkt dat hij ons liever is... ...en dat hij ja. het beter weet... Nou, ...en dat moet dan even, dat moet even verholpen worden. Maar in principe... Hey, je nee, je nee, weet? ik heb het... Nee, nee, ik heb het niet... Ik heb het, nee, nee, ik heb het absoluut niet over onze eigen verkeersregelaars... ...want die doen het altijd hartstikke goed... Maar dat is ook, ...want die kennen ook de mensen... ...die weten ook waarover het gaat... ...maar ik heb het juist die verkeersregelaars van buiten... ...die af en toe denken van... Goh, ...ik ben ook commandant en dat is hij niet... ...maar ja, dat wist hij even niet. Ik wil nog bij één meneer de kans geven om iets te vragen... Ja, ik wou uh, niet zozeer iets vragen. Maar ik wou toch even, ik wou toch even de aandacht uh, vragen. Ik ben Ad Rampen hier uit Zandvoort. Ik wou, uh, nou de vraag is. Uh, er wordt bijvoorbeeld met parkeren gedacht aan die parkeergarage. Dat moet dekkend en sluitend zijn. Maar mijn vraag is: wordt er vanuit de gemeente echt intensief gewerkt aan het binnenhalen van meer geld? En dan heb ik het niet over geld bij onze eigen inwoners en belastingbetalers. Maar juist geld bij provincie, rijk, Europese gemeenschappen. Ik heb de ervaring dat er veel projecten mogelijk zijn. En dat er veel van dat geld binnengehaald kan worden om grote investeringen te doen. Parkeergarages bijvoorbeeld. En mijn vraag is, wordt daar aandacht aan besteed? Ja, hebben wij specialisten in, in Zandvoort die daar bedreven is, want er zijn ook bedrijven die, die, die ervoor gaan om subsidies binnen te halen hoe doen wij dat in Zandvoort? Wij hebben twee bedrijven eh, bij, bij de gemeente Zandvoort die voor ons eh, alle subsidievelden afsnuffelen eh, die er maar bestaan inclusief de Europese subsidies Dus u zegt daar missen we in principe geen boot mee daar doen we alles al aan Of we, of we daarmee uh, alle boten binnenhalen is wat anders, dat weet ik niet want, want ik ben daar niet deskundig in ondanks dat ik, dus, ik ben op van financiën maar ik wil niet zeggen dat ik deskundig ben op dat soort gebieden maar wij hebben wel gewoon uh, twee bedrijven die voor ons... Uh, en het en ene bedrijf doet het dan meer op het uh, maatschappelijk uh, op het zorgterrein. En de andere op, uh, op de rest, toeristisch, economisch, et cetera. En die, uh, die, uh, die snuffelen voor ons alles af. Die uh, onderzoeken alles. Alle mogelijkheden die er zijn. En, uh, en we hebben ook een provincie die daar uh, heel goed mee denkt. De Eerst heeft Laila Driessen uh, met het bekendmaken van 5 miljoen die we krijgen voor de ontwikkelingen van de middenboulevard. Enorm bedrag, hè, 5 miljoen. Uh, uh, ook die provincies, en wij blijven jullie steunen en, uh, en helpen daarbij. En ook die zijn uh, bereid en in staat om ons uh, wat dat betreft uh, de juiste wegen te, te wijzen. Dus dat gebeurt, maar het kan soms nog intensiever, ja dat klopt. En we uh, moeten niet schromen alle mogelijke middelen aan te grijpen om ervoor te zorgen dat we de lasten zo laag mogelijk kunnen houden en zoveel mogelijk leuke dingen kunnen doen. Prima. Met deze laatste positieve woorden en niemand overgeslagen hebben in de zaal. Wil ik uh, iedereen hartelijk bedanken voor uh, de inbreng en de aanwezigheid. En uh, de leuke discussies die hier gevoerd zijn. En ik zie u graag op een volgend debat. En ik hoop dat iedereen in Zandvoort ontzettend zijn best gaat doen... om te stemmen op de partij die je inhoudelijk ook wenst. Ik dank u wel. Dat was een live weergave van de ontmoeting van lijsttrekkers... van de diverse partijen in de gemeente Zandvoort... En uh, OVZ, ondernemersvereniging Zandvoort. Helaas bleek dat het schaatsen toch wel een hele sterke aantrekkingskracht heeft. Want er waren uh, uh, wat minder mensen uit, uh, uit de, de, de, de, maar de commerciële gemeenschap van Zandvoort. Toch denken wij dat het een programma was wat het waard was om uh, rechtstreeks uitgezonden te worden. Verder wijs ik u nog even op programma's die uitgezonden worden op 1 maart en 3 maart... 1 maart is er een door de gemeente georganiseerd lijsttrekkersdebat in de Grote Krocht. Daar bent u natuurlijk van harte uitgenodigd, maar wij zenden dat in zijn geheel uit. En 3 maart zijn wij als CFM aanwezig met een live uitzending vanuit de Grote Krocht omtrent de uitslag van de verkiezingen. Rest mij u een uh, goede nacht te wensen en we gaan over, erger nog, we vallen midden in het programma wat op dit moment draait. Goedenacht. Orkest van Count Basie. Uiteraard zeer herkenbaar met Lester Leaps van de jazz cd Jazz Swing. Fantastische cd met allemaal dit soort nummers. En daarvoor hoorde u natuurlijk de Modern Jazz Quartet... waarvan ik de samenstelling misschien ten overvloede... maar toch nog even vertel. Milt Jackson op vibrafoon, John Lewis piano... Percy Heath, Bas en Kenny Clark op drums. En het nummer was But Not For Me. Een opname trouwens uit 1953. We gaan verder. Ooh! Mm -hmm. Uiteraard luisteraars Herbie Hancock, wat een grootheid. In 1940 geboren, eigenlijk met alle grote jazzmensen gespeeld... maar ook heel erg beïnvloed door een Bill Evans... en noem maar op, ontdekt eigenlijk door Miles Davis. Van huis uit was uh, Herbie Hancock eigenlijk een klassieke pianist. Dat had hij zich trouwens zelf aangeleerd. Dus autodidactische invloeden uh, waren aanwezig... Uh, vaak zie je dan bij dat soort uh, grote muzikanten dat die ontwikkeling zeg maar, in de loop der jaren alleen maar toeneemt en ze uitgroeien tot werkelijk uh, ja, hele grote muzici. Goed, dit gezegd hebbende gaan we verder.